9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Venezolaanse zelfbenoemde interimpresident Juan Guaido heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. Dat gebeurde bij een internationale top over de crisis in Venezuela. Pence kondigde nieuwe sancties aan tegen de gouverneurs van vier Venezolaanse staten die loyaal zijn aan president Maduro. Hun Amerikaanse bezittingen zijn geblokkeerd. De VS heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om dinsdag de situatie in Venezuela te bespreken. Premier Rutte kijkt tevreden terug op de internationale top... van een groot aantal regeringsleiders van de Europese Unie... en de Arabische Liga in Egypte. Het was voor het eerst dat de leiders bij elkaar kwamen... om te praten over onderwerpen waarbij meer samenwerking nodig is... zoals migratie en klimaatverandering. Dat was volgens Rutte heel nuttig. Europese leiders grepen de top ook aan... om de Britse premier May opnieuw te laten weten... dat ze alles op alles moet zetten... om een brexit zonder deal te voorkomen. De Syrische... De Syrische president Assad heeft een bezoek gebracht aan zijn bondgenoten in Iran. Dat was de eerste keer sinds in 2011 de burgeroorlog in zijn land uitbrak dat Assad naar een ander land ging dan Rusland. Teheran heeft Assad gesteund met miljarden euro's en met manschappen en Assad kwam daarvoor bedanken. De Iraanse geestelijk leider Khamenei zei tijdens de ontmoeting dat zijn land trots en vereerd is Syrië te steunen. Israël is bezorgd over de groeiende Iraanse invloed in het Midden-Oosten en premier Netanyahu gaat daar morgen in Moskou over praten met president Poetin. De piloot van het verongelukte vliegtuig met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala had geen vergunning voor commerciële vluchten. Dat staat in een tussentijds onderzoeksrapport van de Britse onderzoekers van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of Sala inderdaad een betalende passagier was. Een verder onderzoek moet duidelijk maken welke rol het weer heeft gespeeld bij het ongeluk vorige maand boven het kanaal. Er vielen op het moment van de crash winterse buien. Het weer Vanavond en vannacht blijft het helder. Er kan een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag veel zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Oh. Above it all. So magical. Invisible. I live as I breathe it. Oh. On Feinsdag 2019 zal niet meer hetzelfde zijn. Tenminste, voor mij althans niet meer. Uh, zeker niet na het beluisteren van deze song. En zeker ook niet het verhaal erachter. Uh, Little Big Secret van Lizzie V. En wie er erachter Lizzie V? Liesanne Veenendaal. Uh, zij was vorige week hier uh, te gast. En uh, ja, ze heeft de boel, uh, wat dat betreft, met, uh, met deze single... bij deze jongen wel wat overhoop uh, gehaald. Uh, er zijn verhalen uh, al uh, geschreven op de sociale media. Maar ook...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 Het is een aardig, aardig lijstje. En uh, daar hebben jullie zelf een, uh, toch wel een beetje ook een eigen geluid en een eigen draai aan ja, weten te geven. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Het is vooral door de, door de meer stemmigheid die we doen. Um, dat vinden we ook heel belangrijk in de nummers. Wat je niet per se heel erg in het genre ziet, maar mm. wel uh, meer in de popkant. Uh, en dat proberen we er ook heel erg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 Ja, kom maar even doorklappen. Ja, ja, ja. Wouter Groenhardt, Marten Klaus, uh, Abir, Hamam, zijsters dus aan de rest van de band die vorig jaar won, weet je wel. Nemesis, jawel. En uh, niemand minder dan Jeff Huurman maakt het setje compleet. Um, ik weet niet wie er gaat winnen, gelukkig weet ik dat niet, dat mag ik straks allemaal aan jullie vertellen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 A little bit more The cloud that she exhales Is dark En het goede nieuws is dat deze band... morgen bij de vierde voorronde van de Rob Akda Award is te horen. Reino met hun nieuwe single Denomeric. Daarvoor hoorde je uh, natuurlijk de compilatie van de derde voorronde... van de Rob Akda Award, zoals die is afgewerkt op 18 januari van 2019...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 Fake night on a rhyming horse I receive poets in view Your ears are just pretending Your eyes never